Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Het is 11 uur. Grote opluchting bij het scholierencomité LAX, de koepel van islamitische scholen ISBO en de Belangenorganisatie voor Scholen VO-raad. Vandaag meldde het college voor examens dat na de grootscheepse fraude op de Rotterdamse school Iben-Galdoen alleen scholieren van die school het eindexamen moeten overdoen. Voor alle andere scholieren blijven de gemaakte examens geldig. Ruim 120.000 leerlingen wachten in spanning af of ze in een aantal vakken opnieuw examen moesten doen. Het bestuur van de Rotterdamse school Ibn Galdoen is geschokt dat 24 examens uit de kluiskamer zijn gestolen. Het Openbaar Ministerie maakte vandaag bekend dat in tegenstelling tot de eerder genoemde 15 er 24 zijn gestolen. Er zijn ook aanwijzingen dat de examens zijn doorverkocht aan leerlingen binnen en buiten Rotterdam. Het OM heeft tegen Omroep Brabant gezegd dat er in ieder geval examens zijn verkocht aan leerlingen van Brabantse scholen. Voorzitter van de Eerste Kamer De Graaf ontkent dat PVV-leider Wilders is geweerd uit de commissie van in- en uitgeleid in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. De Graaf schrijft dat aan fractievoorzitters van de Eerste Kamer. De Graaf betreurt ten zeerste dat de indruk is ontstaan dat hij Wilders via een kunstgreep zou hebben buitengesloten. Dat meldde de Volkskrant vanochtend. Wilders reageerde woedend en de Tweede Kamer was ook verbaasd.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 De Asperse tilster uit Zomeren, die Roemenen illegaal liet werken voor haar bedrijf, moet toch een boete van 92.000 euro betalen. De Raad van State heeft haar hoger beroep afgewezen. Volgens de tilster is de boete te hoog, is zij al failliet en wil ze opnieuw ondernemen. Maar volgens de Raad van State is haar financiële situatie het gevolg van haar handelen.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 Ik weet niet of het waar is, maar mij werd vroeger altijd verteld... dat in de Koninklijke Trein de gordijntjes altijd dichtgingen... als hij bij ons door Brabant reed. Het gebied was het aankijken niet waard. Nou, dat moet lang geleden zijn. Vandaag haalden tienduizenden Brabanders de nieuwe koning... en zijn vrouw juichend binnen. In Den bos werden ze toegezongen... door Brabants bekendste zanger Guus Meeuwers. Maar het paar was in gedachten natuurlijk alweer bij de volgende provincie. En als je heel goed luisterde, dan hoorde je een trein vertrekken. Kedengedeng... Goedenavond en welkom bij het oog. We gaan vertrekken. Hoe moet het verder met de ibn galdoen school in Rotterdam? Wie wil er nog op die school zitten als die al blijft bestaan? Een gesprek met bestuursvoorzitter Ayan Toncha. Geert Wilders is boos op Eerste Kamervoorzitter Fred de Graaf, die hem bij de inhuldiging niet te dicht bij de nieuwe koning wilde hebben. En de graaf heeft nu heel wat uit te leggen. De Griekse versie van Met het oog op morgen is niet meer te horen. De hele publieke omroep in Athene is op zwart gegaan. Correspondent Connie Kees vertelt straks wat de Grieken verder nog moeten missen. En in de kledingwinkels is de uitverkoop alweer maanden aan de gang. En winkeliers gaan eraan onderdoor. De roep klinkt om met z'n allen op dezelfde dag te gaan beginnen met die uitverkoop. Maar is dat haalbaar? We beginnen met het nieuws van... Woensdag 12 juni. De N-termen worden morgenochtend bekendgemaakt. Oh, oh, dat ja, dat is inderdaad heel goed nieuws voor tienduizenden eindexamenkandidaten. De fraude is weliswaar nog groter dan gedacht. 24 examens gestolen in plaats van 15. Maar in ieder geval hoeven ze de examens niet over te doen. Tenzij je op die Ibn-Galdun scholengemeenschap zit. Of op de een of andere manier voortijdig in bezit bent gekomen van de eindtoetsen. En dat is niet ondenkbaar. We hebben sterke aanwijzingen dat de gestolen examens... dat die door de verdachten die we verdenken van die diefstal... dat die ook verkocht zijn aan leerlingen van scholen... zowel binnen als buiten Rotterdam. Maar ook daar heeft staatssecretaris Dekkers van Onderwijs... een oplossing voor bedacht. Mocht je een examen hebben gekregen of gekocht... dan heb je tot het weekend om jezelf aan te geven. Zo niet, dan weet het ministerie je te vinden. Als je dat niet doet dan loop je het risico dat we het na het weekend alsnog weten te achterhalen... en dan ben je echt je diploma kwijt en dan kan je ook niet door naar vervolgopleidingen. Ja, mocht je besluiten alles netjes op te biechten... dan bestaat wel de kans dat justitie jou een paar vragen komt stellen. Het gaat immers om gestolen goederen en dat heet in strafrecht termen heling. NieuwsCorp, het bedrijf van de Australische mediamagnaat Rupert Murdoch... is al een tijdje aanwezig in Nederland. National Geographic op Wild bij 24 Kitchen exclusief bij Fox Live. Maar binnenkort gaat het echt opvallen. Fox, de televisietak van het concern begint een nieuwe zender. Met series natuurlijk en praatprogramma's, maar het hoofdbestanddeel zal waarschijnlijk voetbal worden. Murdoch kocht vorig jaar namelijk de rechten op de Eredivisie. En een nieuwe zender starten is nagenoeg onmogelijk, Het zeggen deskundigen zonder die publiekstrekker. Dan trek je gewoon 800.000, 1 miljoen, 1,2 miljoen kijkers. Dat is niet alleen van belang voor dat ene programma van een uur, anderhalf uur... maar dat is belangrijk voor, voor je hele zender. De rechten van de samenvattingen liggen nu nog bij de NOS. Maar de kans is dus groot dat vanaf september volgend jaar... u voor RKC Herakles bijvoorbeeld moet afstemmen op Fox. Een rel in wording in Den Haag. De voorzitter van de Eerste Kamer heeft bewust geprobeerd om Geert Wilders uit de buurt van de koning te houden tijdens de inhuldiging. Dat suggereert hij tenminste in de Volkskrant vanochtend. Wilders stond op de lijst voor de commissie van in- en uitgeleide, Maar VVDR Fred de Graaf, Eerste Kamervoorzitter dus, hield hem met wat kunst en vliegwerk buiten de selectie. Wilders is, zoals verwacht, not amused. Alsof ik een soort staatsgevaar zou zijn... die niet in de buurt van de koning mag komen. Dat is beledigend, dat is grotesk... en dat is een onafhankelijk kamervoorzitter onwaardig. En dit keer heeft hij zo'n beetje de voltallige Tweede Kamer achter zich. Want discriminatie op basis van politieke voorkeur... daar kan in Den Haag niemand mee leven. Kan natuurlijk niet. Ook wij zijn helemaal verbaasd door dit alles. Als dit waar is, dan is dat voor mij onacceptabel. De positie van de graaf staat nu op het spel. De vragen die gesteld worden zijn... Is het waar dat Wilders erbuiten is gehouden? En wat heeft de graaf dan tegen het beeld van Wilders naast de koning? Wat was het beeld geweest, de heer Wilders naast de koning? Nou, dat was een uh, prima beeld geweest. Ja, de vragen die uh, premier Rutte vandaag kreeg... die waren van een heel andere orde. Mijn vraag is, wat vindt u het belangrijkste om in ons land te veranderen? Slaapt u wel eens in een torentje? Bezuinigt u zelf ook? En zo ja, waarop dan? Wat is uw grootste wens? Ah, Rutte had de eer om deel te nemen aan een wereldprimeur. Een kinderpersconferentie van een minister-president. Georganiseerd door het Jeugdjournaal. En dat leverde af en toe verrassende inkijkjes op. Rutte hoeft bijvoorbeeld zelf niet te bezuinigen, want hij heeft een goed salaris. Hij vindt leidinggeven aan Nederland super gaaf. En andere premiers die hebben niet zo heel veel op met zijn werkruimte. Het is een vrij klein kamertje. Ik had een keer David Cameron langs, mijn Engelse collega uit Londen. En die lachte zich helemaal rot over dat gekke kantoortje. Ja, gelukkig wist Rutte toen op uitstekende wijze de eer van ons land te verdedigen. Ja, dus ik zeg: dan kun jij wel een groter kantoor hebben, maar ik heb tenminste een mooi uitzicht. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. <laughs> ja, die verweerde heel goed, Freddy. Ja, heel goed, he. Freddy. Je hebt de kanten van morgen. Ik heb de kanten van en daar staat in dat honder, honderden ouderen door het kabinetsbeleid nu al gedwongen hun verzorgingstehuis uit moeten. Trouw schrijft dat. Bijvoorbeeld bij Opelia, een zorgaanbieder in Wageningen, worden honderden ouderen getroffen van gemiddeld 87 jaar. Vandaag moest onder andere een inwoonster van 100 vertrekken om weer op zichzelf te gaan wonen. Maar ook in andere plaatsen in het hele land sluiten afdelingen en moeten ouderen verhuizen, zegt Actis. Dat is de koepelorganisatie van verpleeg- en verzorgingstehuizen. De financiering voor mensen met zogenoemde lichte zorgvragen is met ingang van dit jaar stopgezet. Die mensen kunnen volgens het kabinet thuis wonen. De bedoeling is volgens staatssecretaris Van Rijn dat deze maatregel alleen de nieuwe gevallen raakt. Maar doordat er geen nieuwe ouderen in deze groep meer bijkomen, worden het er zo weinig dat hele afdelingen worden gesloten. En daarvan zijn dus ook ouderen die al in de verzorgingstehuizen woonden, de dupe. Werkgevers en uitzendbureaus maken zich massaal schuldig aan verboden leeftijdsdiscriminatie. De Telegraaf schrijft dat. Doordat bedrijven in vacatures voor vakantiebanen laten weten dat ze op zoek zijn naar studenten of scholieren, krijgen werkzoekenden die met een uitkering thuis zitten die baantjes niet. Doordat jongeren zo goedkoop zijn, treedt er verdringing op, zegt FNV-bondgenoten. De eerste Franse weigerambtenaar heeft zich gemeld. Het Nederlands Dagblad meldt dat burgemeester Collot van een plaatsje in Zuid-Frankrijk... bezwaren heeft tegen het homohuwelijk dat sinds mei is gelegaliseerd. Collot loopt het risico op een gevangenisstraf tot vijf jaar en een boete van tienduizenden euro's. In de krant aangesloten bij de persdienst het bericht dat kledingbedrijven... na de instorting van de fabriek in Bangladesh, na een aantal branden daar, alternatieven zoeken in Indonesië... Het luxe Marriott Hotel in Jakarta is volgens de receptionisten... al wekenlang volgeboekt met westerse kledinginkopers. Ze bestoken de voorzitter van de Indonesische Textiel Associatie... met vragen over de politieke stabiliteit, de arbeidswetten en de veiligheidsregels. De salarissen liggen in Indonesië in ieder geval een stuk hoger dan in Bangladesh. Aan een kledingnaister in het hart van de Indonesische kledingindustrie... moet zo'n 100 euro per maand worden betaald. Zo'nzelfde zelfde naister kost in Bangladesh nog geen 38 euro. En nog meer arbeidsomstandigheden. Meer dan 270 slaven zijn gisteren bevrijd uit twee steenfabrieken in het zuiden van India. Nederlands Dagblad schrijft dat de slaven, onder wie ook kleine kinderen, dagelijks 17 tot 20 uur moesten werken. De reddingsoperatie werd uitgevoerd door de International Justice Mission in samenwerking met plaatselijke autoriteiten. De slavenarbeiders waren gelokt met valse beloften. Eenmaal te werk gesteld mochten ze het fabrieksterrein niet meer af. Nee, de Telegraaf tot slot het verhaal dat supermarktketen Jumbo knoeit met de etiketten op vleesproducten. Een voedselexpert zegt in de krant dat de herkomstinformatie op de etiketten met de hand wordt ingevoerd... en dat daardoor blunders voor de hand liggen. Volgens hem zijn consumenten niet zeker van wat ze kopen. Jumbo erkent dat er fouten zijn gemaakt bij de etiketering... maar onderstreept dat de herkomst van het vlees volkomen zeker is. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. He pone triste contemplando la ciudad porque te vas como cada noche te estete, pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. Azie, Nederlands meidentrio, trio nu album Siren Song. En dit is het nummer porqué Te Was. 24 examens werden er gestolen op de Ibn Galdoen school in Rotterdam. Dat werd vanavond bekend. Goedenavond, Ajan bestuursvoorzitter van die school. Goedenavond. Wat dacht u toen u hoorde dat er zoveel waren gestolen? Uh, allereerst uh, was ik opgelucht uh, dat in ieder geval uh, voor heel Nederland duidelijkheid is gekomen. En dat uh, morgen de examens voor VWO, HAVO en MAVO bekend worden gemaakt. Want heel veel leerlingen in heel Nederland zaten de afgelopen tijd echt in spanning te wachten... door wat er allemaal op mijn school gebeurd is. En dat was de opluchting. Maar aan de andere kant uh, zeer teleurgesteld en bedroefd en geschokt. Uh, want gisteren hadden we te horen dat het 15 examens zouden zijn geweest. En nu 24 examens. Dat is voor onze leerlingen die het betreft. Die misschien helemaal niks met deze hele zaak te maken hebben. En ik heb gisteravond een oude bijeenkomst daarover gehad. Ja, die is het diep en diep triest. Kent u de daders persoonlijk? Nee, ik ken de daders niet persoonlijk. Weet u iets van hen? Als ik ze persoonlijk niet ken, dan weet ik ook niets. Want als bestuurder ben je wat op afstand van de dagelijkse praktijk van het onderwijs. Nou is een van de verdachten is de zoon van een natuurkundeleraar op de school. Die man is ook oud-directeur. Hij is op non-actief gesteld. Waarom is dat? Uh, hij heeft, uh, vanochtend heb ik een gesprek met hem gehad. Uh, hij was zeer aangeslagen dat het zijn zoon betrof. Hij was ook zeer aangeslagen dat natuurlijk het hele politieonderzoek met man en macht zijn hele huis op de kop heeft gezet. En dat heb ik hem als vader toegesproken. Maar natuurlijk heb ik ook een verantwoordelijkheid als werkgever. En daar vond ik toch dat lopende het onderzoek, dat hij toch thuis moest blijven om in ieder geval bij zijn familie te zijn en niet op school. Ja, Kunt u eens beschrijven wat voor sfeer er in dat gesprek was? Uh, ja, die man die, uh, barstte in huilen los. Uh, doordat het uh, zijn zoon betrof. En, uh, zeer uh, aangeslagen. Uh, en, uh, ja, uh, het is eigenlijk onbeschrijfelijk uh, hoe ik hem zag. Op uw school, hoe is het dan nu? ja uh, De lessen gaan gewoon door. We proberen uh, in deze hectische tijden toch uh, voor de leerlingen... Uh, en dat zijn er toch uh, ruim uh, uh, 500 uh, uh, leerlingen die gewoon nog les hebben, uh, die dit jaar gewoon nog moeten afmaken, die ook nog uh, uh, examens of tentamens moeten doen om ervoor te zorgen dat ze het vierde tijd per, per vak uh, nog een voldoende kunnen halen of ze kunnen overgaan. Dus die lessen moeten gewoon doorgaan. Uh, en aan de andere kant. Uh, ja, die leerlingen die de examens gedaan hebben en dachten dat het allemaal misschien goed zou komen... en dat ze gisteren en vandaag de uitslagen zouden horen, ja, uh, diep uh, bedroefd. Uh, uh, maar wij proberen ze in ieder geval uh, klaar te maken, voor te bereiden, te ondersteunen... weer te motiveren om volgende week uh, en wellicht ook in augustus... Uh, toch met succes uh, een diploma te binnen kunnen behalen bij Ibn Gandoen. Wat zeggen zij tegen u? Zijn ze, zijn ze, zijn ze boos of zijn ze uh, verdrietig of leggen ze, uh, zijn ze alle hoop kwijt op een goede uitslag nu nog? Uh, er zijn heel veel vragen. We hebben gisteren in de ouderbijeenkomst waar ouders en leerlingen aanwezig waren, hebben ze dat ook geuit uh, toen de inspectie bij ons kwam samen met CVE uh, om uitleg te geven over uh, hun besluit. Zeg van, maar waarom alle leerlingen? Kan het niet per leerling beoordeeld worden? Maar wat moet ik dan doen als ik geen herexamen meer een herkansing meer krijg? En iemand die in Afghanistan was geland, die moet weer terugkomen. Ja, allemaal dramatische verhalen, waar misschien een groot deel van die leerlingen er misschien helemaal niks mee te maken hebben. Maar ik begrijp heel nadrukkelijk ook het besluit wat genomen is. Een uh, diploma moet boven alle twijfel zijn en dan is dit misschien wel een hele zware en met name juist voor diegenen die keihard geblokt hebben en helemaal niets met deze zaak te maken hebben, dat zij daar het slachtoffer van worden. Ja, Het slachtoffer uh, die veroorzaakt is uh, doordat uh, een, tot nu toe een drietal leerlingen uh, de examens uh, uh, gestolen heeft. Leerlingen aangeslagen. Ik kan me ook voorstellen dat de staf van de school is aangeslagen. Zijn die nog in staat om uh, nieuwe examens op een behoorlijke manier te organiseren? Nou, wat ik daarover gehoord heb, ik heb dat nog niet terecht Want we hebben de brief uh, nog niet van de inspectie ontvangen over uh, wat er vandaag uh, gepubliceerd is. En wat besluit daarover genomen is. Ik neem aan dat de inspectie gewoon zelf aanwezig is. Uh, ook bij uh, de examens die we volgende week gaan afleggen. En uh, uiteindelijk zal mijn staf er alles aan doen uh, om deze leerlingen van ons zo goed mogelijk te begeleiden uh, in de examens... en ze te motiveren uh, om deze examens toch uh, tot een succes te laten worden. Na de sluiting van uh, een islamitische school in Amsterdam drie jaar geleden... is uh, Iman Khadun eigenlijk de enige islamitische middelbare school in Nederland. Uh, hoe erg is het voor de islamitische gemeenschap... dat juist op deze school nu examens zijn gestolen? Ja, dat is natuurlijk heel erg. Uh, niet alleen uh, dat het op mijn school, maar op een willekeurige school zou dat net zo erg zijn. Maar het is des te erger dat wij nog het enige voortgezet onderwijs uh, op islamitische grondslag zijn uh, in Nederland. Uh, en dat komt uh, natuurlijk hard aan. Uh, maar ja, dat onderzoek moet uitwijzen van uh, hoe het heeft uh, kunnen gebeuren. Bent u niet bang nu dat uh, ouders hun kinderen van school afhalen? Of uh, nou ja, dat er in ieder geval uh, geen nieuwe leerlingen meer bijkomen? De naam is natuurlijk besmet. Um, kijk, de beeldvorming van Ibn Ghaldun uh, was al uh, in de publieke opinie in Rotterdam uh, niet al te best. We waren hard bezig om uh, met elkaar met uh, ook andere schoolbesturen uh, hard aan te gaan werken... om uh, Ibn Galdoen een normale school te maken in het Rotterdamse. Op een islamitische grondslag weliswaar, maar uh, dat is onderwijsvrijheid uh, in Nederland. Uh, ja, en dit uh, voorval uh, zet ons nou uh, wel heel ver terug weer, ja. dat klopt. Hoe ver? Dat moet blijken, maar daar denk ik op dit moment niet aan. Uh, voor mij is op dit moment echt primair van belang mijn leerlingen... Uh, Zo'n 500 leerlingen uh, die uh, nog op school zitten. Uh, de examenleerlingen die het allemaal nog over moeten maken. Dat is even mijn primair belang. Uh, en uh, alles wat daarna komt, uh, dat is uh, op dat moment, maar niet nu. Ja. Toch wil ik het daar even over hebben, want er wordt al over gesproken. Uh, onder, onder meer uh, door de wethouder van Rotterdam. Over uh, sluiting van de school. Hoe bang bent u daarvoor? Nogmaals, uh, kijk, in eerste instantie, de wethouder gaat daar niet over. Uh, en hij spreekt dan voor zijn beurt uh, heel duidelijk. Uh, als hij zorgen heeft voor leerlingen in Rotterdam, en dat heeft hij ook uh, gedeeld... dan moet hij in eerste instantie te zorg hebben voor de huidige leerlingen... Uh, die examens moeten doen uh, en de 500 leerlingen die deze schooljaar nog moeten afmaken. Dat is denk ik primair van belang. En wat daarna gebeurt, uh, dan kunnen we samen uh, nog eens een keertje een gesprek hebben met hem uh, hoe of wat. Maar uh, laten we eerst zorgen dat wij uh, onze leerlingen deze examens tot een succes kunnen laten worden. Zeker. Maar bent u niet nu al achter de schermen bezig om de schade zoveel mogelijk uh, binnen de perken te houden? Nee, kijk, nogmaals, primair is het van belang dat het onze leerlingen die nu getroffen zijn en die er misschien helemaal niks met deze zaak te maken hebben, dat we die zo goed mogelijk moeten begeleiden. En daar gaat mijn energie volledig naar uit. En de ouders natuurlijk, die ook die zorg hebben dat we hen ook heel goed begeleiden in deze tijd. En wat daarna komt, dat ziet u dan wel? Wat daarna komt, dan is dat het moment om daarover na te denken en over te praten. Aijan Tonsha was dat bestuursvoorzitter van de Ibn Gandun School in Rotterdam. In een gesprek dat we eerder vanavond opnamen.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 Sure is real love. Fred de Graaf, voorzitter van de Eerste Kamer, zit in een lastig pakket. Hij heeft de verdenking op zich geladen dat die pvv leider Geert Wilders op 30 april bewust buitenspel heeft gezet bij de plechtigheden rond de troonswisseling. Wilders in de nabijheid van de Nieuwe Koning, dat zou volgens de Graaf geen mooi plaatje hebben opgeleverd even Hans Andringa. Hans uh, vond Willem Alexander dat ook dat het geen mooi plaatje zou worden. <laughs> ja, dat is de uh, million dollar question. Dat, uh, daar kom je moeilijk achter. En uh, op basis van het uh, artikel dat vandaag in de Volkskrant verscheen... kan je tot de conclusie komen dat het uh, de mening van de graaf is geweest. Dat hij als het ware voor de koning heeft gedacht. En uh, dat hij vond, uh, dat schrijf, uh, dat zei hij ook in uh, dat interview... Van, uh, dat die gedachte dat uh, Wilders naast de koning wel veel aandacht uh, zou opleveren. Dus ja, het is een gedachte waar hij wel mee heeft gespeeld. Ja, uh, daar kan je misschien wel iets bij voorstellen. Want Wilders is uh, iemand die de nodige kritiek heeft hè, op, uh, op de monarchie. Ja, dat is dan ook nog. Maar dan moet je toch wel een onderscheid maken... tussen ja, op de koning aan zich, of het staatshoofd, en de monarchie. Want er is wel degelijk kritiek. De koning moet buiten de regering zijn. Geen rol bij de formatie van een nieuw kabinet. Het mag niet te veel geld kosten. En het moet vooral een ceremoniële functie zijn. Maar ja, hij heeft wel veel kritiek. Maar Geert Wilders zat wel netjes in de kerk op 30 april. En deed dus wel braaf mee met de plichtigheden. Dus zover dat het tegen de persoon gericht is, dat is dus ook weer niet zo. Hm. Waarom zou nou uitgerekend Geert Wilders... Uh, in dit geval een rol moeten spelen bij die inhuldigingsplechtigheid? Waarom had dat moeten gebeuren? Ja, dan moet je even kijken naar de traditie... rondom uh, plechtigheden met het staatshoofd. Uh, neem even in gedachte Prinsjesdag. Dan, uh, als je goed oplet, dan kan je zien dat er altijd... een klein groepje kamerleden is dat voor vroeger de koningin... maar uh, straks in september voor de koning... vooruitloopt de ridderzaal in richting de troon. Uh, dat heet de Commissie van In- en Uitgeleide. En zoals vaker in Den Haag, als er dat soort functies... of baantjes te vergeven zijn, dan ontstaat er een heel spel... van wie daarin mag zitten en wie niet. En de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer... die hebben regels opgesteld wie daarin zou mogen zitten. En die regels die, uh, zijn in dit geval... Uh, wie zit er het langste in de Eerste en de Tweede Kamer? Is er een goede verdeling over de partijen? En een goede verdeling tussen mannen en vrouwen. En uh, zo kwamen ze dus tot een lijstje. Ja, en hoe zag dat lijstje eruit dan? Het lijstje zag eruit dat, uh, ja, met stip op nummer 1, met ruime afstand... Uh, Gerrit Holdijk van de SGP, lid van de Eerste Kamer... die zit er, schrik niet, al ruim 22 jaar in. En daarna, uh, in de Eerste Kamer, zou uh, René van der Linden en Helene Dupri... van de Linden van het CDA en Dupri van de VVD komen. En bij de VVD waren er vier mensen die ervoor in aanraking en aanmerking kwamen. Die zaten bijna 15 jaar in de Kamer toen de check werd gedaan... hoe lang ze erin zaten en dat waren twee leden van de Socialistische Partij... Uh, de Wit en Van Bommel, van de Partij van de Arbeid, Hamer, Mariette Hamer... en uh, Van der Staaij van de SGP. Hm. Nou, daar had je een mooi lijstje van kunnen samenstellen. Ja, ik hoor de naam van Wilders nog niet. Nee, precies. Maar toen uh, bleek dus het punt dat uh, de SP besloot om niet mee te doen aan de plichtigheden. Dus uh, de leden De Wit en Van Bommel die vielen af en hield je over hamer van de Partij van de Arbeid en van de staai van de SGP. En dan kijk je naar de Eerste Kamer en dan zie je dat daar Gerrit Holdijk van de SGP in zit... En dan heb je twee mensen van dezelfde partij. Dus er moest wat geschoven worden. Want het was de bedoeling dat er een goede verdeling kwam over de partijen. Nou, en als je die criteria allemaal wilt handhaven. Verdeling over partijen. Mannen, vrouwen. En wie zit er het langste in. Dan heb je gewoon een probleem. Want dan kom je er niet goed uit. Tenzij je het probleem gaat oplossen in de Tweede Kamer. Want daar ontstaan dus ook die problemen... doordat leden van de SP hebben afgezegd. En dan moet je gewoon verder kijken op de lijst. Wie kan erin? En dan was je uh, als uh, vijfde uitgekomen bij mevrouw Ariep. Maar die is van de Partij van de Arbeid. Mm -hmm. En mevrouw Hamer zat er al in. En dan kom je bij nummer zes, en dat is Geert Wilders. Dus het was logisch geweest als hij erin had gezeten... want dan had je aan alle criteria voldaan. Maar dat is niet wat uh, gebeurd is. Want de voorzitter van de Eerste Kamer, de heer de Graaf... die besloot om een lid van de Eerste Kamer... de man die veruit het langste zit... om die te vragen of hij zijn plaatsje wilde afstaan. Ja. En zo is het dus gebeurd dat... Er toen van in de Tweede Kamer dus de heren van der Staaij en mevrouw Hamer erin zaten. En van de Tweede Kamer werd ook René van der Linden gevraagd... of hij de plaats van meneer Holdijk van de SGP wilde innemen. Een enorm uh, geschuif met, uh, met namen en mensen en plekken. Wie wist er er allemaal van? Nou, in principe uh, de mensen die het nauwst bij uh, die voorbereidingen betrokken waren... en dat is dus de voorzitter van de Eerste Kamer... en de voorzitter van de Tweede Kamer. En daar ging vandaag, toen dat artikel in de krant was verschenen... ook een kort debatje over in de Tweede Kamer. Want iedere, alle partijen die waren het erover eens... dat deze gang van zaken echt absoluut niet kon. En zij wilden ook uitleg hebben van de voorzitter van de Tweede Kamer... Marger van Miltenburg... Uh, uh, uh, Anuska van Miltenburg. En uh, uh, zij waste meteen haar handen in onschuld. Um, ik kan het in een brief opschrijven, maar het antwoord is nee. Ik uh, was hier niet van op de hoogte. Ik zat niet in het hoofd van de heer uh, de Graaf. En um, um, ik heb hier verder geen enkele betrokkenheid bij gehad. Anders dan uh, dat we... Um, ja. Dat ik voorzitter van die commissie... Ja. Maar u had, als, ik voorzet, als, het, als u mij toestelt, want dan is dat meteen uit de wereld... Ja. u had geen kennis van de intenties van de heer de Graaf? Nee. nee. Ja, ik zat niet in het hoofd van meneer de Graaf. De Graaf heeft het alleen gedaan, uh, uh, blijkt hieruit. Ja, die indruk die wordt uh, gewekt, maar blijkbaar vonden dat toch niet uh, alle Kamerleden. Want luister maar eens naar uh, de volgende vraag. Want er wordt toch wel wat nader gevraagd wat de rol is geweest van, Mar van uh, Anouska van Miltenburg. Want zij moet namelijk wel waken over de belangen van de Tweede Kamer. Dat die leden goed uh, op hun plekken komen. En is dat wel gebeurd, wilde Gerard Schouw weten. Heel goed dat er een brief komt, maar in die brief zou ik ook willen weten... Uh, mevrouw de voorzitter, hoe het verkeer is geweest hierover... tussen de voorzitter van de Eerste Kamer en de voorzitter van de Tweede Kamer. Uh, en als de voorzitter van de Tweede Kamer geen bemoeienis daarmee had... dan zie ik dat ook graag in die gezamenlijke brief terug ik sluit me er dan in ieder geval bij aan dat ook ja. de communicatie tussen ja. de voorzitter van de ja. Verenigde Vergadering... en de voorzitter van de commissie ja. in en uitgeleide, u, ja. dat dat in die brief terugkomt. Ja. En ik neem aan dat u daar ook kennis van neemt. Ja. Uh, ja. Dat moet er in ieder geval ook in staan. Uh, dan hebben we een totale brief. Ja. Iedereen wil een brief. Die is er inmiddels, die brief van de Eerste Kamervoorzitter. Wat schrijft hij? Ja, dat is een brief aan de fractievoorzitter van de PVV in de Eerste Kamer. Uh, daar valt onder andere te lezen dat hij toch wel afstand neemt van een suggestie... die volgens hem in de Volkskrant is uh, gewekt... dat hij uh, een kunstgreep zou hebben uitgevoerd door, Gilders, door Wilders uh, eruit te laten. Maar uh, ja, wij hebben van de journalist uh, wel begrepen... dat de heer de Graaf dat artikel van tevoren ook uh, gelezen heeft... en heeft goed gevonden dat het erin stond... Dus dus dat is iets, daar zit een beetje licht tussen die twee uh, versies. Ja, in een wezen herhaalt hij het verhaal... dat het niet zijn bedoeling is geweest om Wilders er per se uit uh, te zoeken. En dat hij, de graaf dus gehandeld heeft volgens die criteria die ze hebben opgesteld... om uh, die zoveel mogelijk recht te doen. Wie zit er het langste in? Verdeling over de partijen en man-vrouw. Blijft natuurlijk de vraag, Herman... waarom is de man die 22 jaar ruim erin gezeten heeft... waarom vraag je dan uitgerekend aan die man of hij plaats wil maken? Ja. Is hij er vanaf met deze brief, denk je? Nee, zeker niet. Want uh, deze brief waar ik nou net uit geciteerd heb... die uh, is gestuurd naar de voorzitters van uh, de Eerste Kamer. Die gaan daar volgende week over praten. En je kan er vergif op innemen dat de PVV daar een debat over gaat aanvragen. En dan moet de graaf zich dus echt goed uh, gaan uitleggen... Uh, waarom hij gehandeld heeft zoals hij het heeft gedaan. En je kan je ook voorstellen dat over de rol van de huidige voorzitter... van de Tweede Kamer ook een debat komt. Dus uh, hier zijn we nog niet mee klaar. En hoe de graaf van de Eerste Kamer zich hieruit gaat redden, dat is heel lastig. Want ondanks die brief die er nu ligt, is toch niet echt duidelijk... waarom hij niet de makkelijkste oplossing heeft gekozen. En dat is aan Geert Wilders vragen of hij in die commissie van in- en uitgeleide wilde gaan zitten. We gaan het zien, Hans. Dank je wel. Oh, yeah. Dat was hij in de ziggo Dome. Rod Stewart was het met Tonight's the Night. Hier zijn de En de de De Griekse televisie. En dat gaat tegenwoordig via internet. De Grieken die moeten er nu zo ook naar luisteren. Correspondent Connie Keesje, goedenavond. Goedenavond. Ja, gisteravond werd uh, rond een uur of elf de publieke omroep helemaal op zwart gezet. Letterlijk. Uh, wat wordt er nu uitgezonden via internet? Nou ja, er wordt van alles uitgezonden. Er is uh, vandaag al uh, muziek geweest van het uh, Omroeporkest en Omroepkoor. Er zijn discussies. Uh, de, de actualiteit wordt natuurlijk bijgehouden. Uh, allerlei uh, bijvallen uh, en steunbetuigingen aan de air. Het is een uh, gevarieerd programma, denk ik. Ja. Uh, Gisteravond zetten politieagenten de zenmasten uit. Het oh. gaat allemaal uh, met uh, behoorlijke druk. Waarom doet de Griekse regering ging dit met zoveel machtsvertoon ja, daar zijn uh, diverse uh, ja, argumenten voor, of redenen voor. Uh, de Griekse premier Samaras heeft uh, vandaag uh, nog eens uitgelegd... dat uh, het voor hem de enige mogelijkheid was... om uh, een re reorganisatie van de publieke omroep door te voeren. Want zei hij in een speech voor werkgevers... elke keer als wij wilden proberen om over herstructureringen... of over veranderingen te praten dan uh, kondigden de vakbonden weer stakingen aan. Uh, en uh, ja, hij heeft dus uh, eigenlijk eigenhandig besloten... om het dan maar met harde hand te doen. Daar komt het op neer. Ja. Is het puur, heeft het puur met bezuinigen te maken? Uh, het, het, het, het heeft met bezuinigingen te maken. Maar het heeft natuurlijk ook uh, ermee te maken dat, uh, dat iedereen eigenlijk wel weet... dat de overheidsinstellingen niet alleen de ERT uh, uh, ja, moeten bezuinigen. En dat daar ook ambtenaren ontslagen moeten worden. En, en dat is altijd een taboe geweest hier in Griekenland. En de enige mogelijkheid hier om ambtenaren te ontslaan... Uh, is uh, om uh, overheidsinstellingen op te heffen... Of Samen te voegen. En daar is een noodwetje voor ingevoerd. En uh, ja, dat heeft uh, deze regering gedaan, zonder overigens dat de uh, twee coalitiepartners dat hebben ondertekend. Uh, en ja, met die drastische maatregel uh, wil uh, premier Samaras dat, dat taboe uh, gaan doorbreken, blijkbaar. Je noemde het al, de ERT, hè? Zo, zo, ja, zo heet het in ja, Griekenland, het de ERT, gezegd, ja. de, de, de ja. Heleense Radio en Televisie. Ja. Ja, is het te vergelijken met de publieke omroep in Nederland? Ja, dat vind ik moeilijk te zeggen, omdat hier natuurlijk maar één publieke omroep is. En uh, in Nederland zijn er meerdere. Uh, maar ja, het is, het, de ERT is natuurlijk in de, in de loop der jaren, de afgelopen 30, 40 jaar heel erg een spreekbuis van, van de regering geweest. Uh, ook uh, gebruikt door politieke partijen, regeringspartijen... om baantjes uit te delen. Um, maar aan de andere kant uh, kun je het wel een beetje... misschien met, met de NOS vergelijken... als je kijkt naar wat ze aan cultu cultuur doen en sport, documentaires. Uh, in dat opzicht kun je, kun je de ERT wel een beetje met, uh, met de NOS vergelijken. Al zou ik niet zeggen dat, dat hun nieuwsuitzendingen nou zo onafhankelijk zijn. Hè? Ze, ze hangen toch nog een beetje aan, uh, aan de regering. Ja, ja, aan de huidige regering of, of aan, aan de lange geschiedenis die uh, Griekenland ja, heeft door de socialisme? Aan de lange geschiedenis. Ja, aan de lange geschiedenis bedoel ik. En dat is uh, ja, voor het grootste deel inderdaad uh, toch de socialistische partij geweest... die, ja, die veel uh, mensen uh, op posten heeft gezet daar. Maar ook uh, de conservatieven, hoor, die uh, in de tijd dat zij aan de regering waren... werd het management ook weer uh, uh, vervangen en uh, er werden nieuwe baan. Uitgegeven Moet ik dit bij, bij de ERT ook denken aan uh, journaals, nieuwsuitzendingen... of hebben ze ook dingen als Lingo en uh, Talant in de Lucht? Ja, dat hebben ze wel, maar niet zoveel. Dat, dat, dat, dat, dat soort dingen moet je toch vooral uh, naar, bij de commerciële omroepen zijn. Die hebben dat soort spelletjes en uh, soapseries en noem maar op. Wat dat betreft is er best een, uh, ja, een serieuze omroep. Met uh, inderdaad uh, nieuwsuitzendingen. Niet, niet zoveel uitzendingen dat niet. Maar ze hebben altijd bijvoorbeeld ook wel uh, cultuur gepromoot. Uh, ja, en, en ze... Ik denk dat ze ook uh, heel erg... Uh, de stem van Griekenland zijn, dat zijn ze altijd geweest. En vooral ook in het buitenland. Er zijn natuurlijk miljoenen Grieken in het buitenland. En daar werd ERT ook ontvangen. Werd er, werd er in Griekenland veel gekeken en geluisterd naar de ERT? Was de populaire zender? Nou, niet meer zo populair als vroeger. Uh, toen de commerciële radio en televisie de in, uh, hun intrede deed... dat was eind tachtiger jaren... toen uh, gingen uh, ja, de, de luister- en kijkcijfers gingen drastisch omlaag. En de populariteit van het uh, is, uh, is toen wel een stuk minder geworden. Uh, aan de andere kant werd met name in, in bijvoorbeeld uh, op het platteland... Uh, op de eilanden en in het buitenland waar al die miljoenen Grieken wonen... daar, uh, daar is de populariteit wel gebleven, denk ik. Betekent dat ook dat er nu uh, verzet is tegen het verdwijnen van, uh, van de ert? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat, uh, dat heel veel mensen toch, uh, uh, toch de ert zien als uh, hun identiteit. Ik denk dat dat wel zo is. Uh, aan de andere kant, ja, aan de andere kant moet ik zeggen. Ja, Hallo? Ja, Connie, ik ben je nog. Je hoort ons niet meer. Niet alleen de publieke omroep is op zwart... maar blijkbaar ook de zender die we hebben... de verbinding, de verbinding met Connie is verbroken. is verbroken. Ik hoor mezelf ik niet ik terug. Misschien kunnen me we nog wel. even luisteren naar de Griekse... Griekse internetuitzending. Ja, laten ja, we, ja. we, ja, we, we dat we maar doen ik. dan. Zij gaan dat doen live vanuit Athene. De ERT. De Kala's Eliniadi. Ja. Nou, ze zijn. Het klinkt toch alsof ze live een kicking zijn. En Connie, die gaan we bedanken voor haar diensten vanavond. I'm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 It all. Ja, zo maak je een eind aan zo'n nummer. Butterfly was dat. Jason Mraz. We gaan het hebben over de uitverkoop in de modebranche. Dat is voor u en mij prachtig natuurlijk. Flinke korting op kleding en schoenen. En de uitverkoop lijkt steeds eerder te beginnen. Hartstikke mooi allemaal. Maar u voelt het al, er komt een maar. Janine van Heert van de van Fashion Group. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ooit was er een vaste periode hè? Voor, de, voor de uitverkoop. Begint die nu steeds eerder? Ja, de uitverkoop begint uh, eigenlijk op, uh, nou ja, op de meest uh, gekke tijden. Eigenlijk is het zo dat het hele jaar door uitverkoop wordt, uh, um, ja, wordt gevoerd. Um, en wij zijn het initiatief gestart om um, de uitverkoop te uh, proberen collectief... Um, te reguleren dat we met elkaar uh, teruggaan naar uh, minder uitverkopen, en uh, twee startdata voor uitverkoop in, uh, in het jaar. Ja, want het begint nu steeds eerder. Het, het, het is eigenlijk het hele jaar door. Speelt de crisis daarin nog een rol? Um, ik denk het wel. Ik denk dat uh, ondernemers noodgedwongen... Um, eerder aan uitverkoop beginnen om, um, om omzet te maken. Alleen, um, ja, wij denken als, um, als leverancier... Dat, dat het begin van het einde is van een ondernemer. Um, de winkelier heeft een bepaalde tijd nodig... en bepaalde marges nodig om omzet te maken... en hun kosten te betalen. En ja, door eerder uitverkopen... Uh, ja, is het niet meer mogelijk voor die DTI's om, uh, om die marges te halen. Nee, maar er is natuurlijk altijd eentje die als eerste begint... en dan volgt de rest, hè? Ja, ja dat is inderdaad zijn, waar. Zijn dat de meest wanhopige uh, winkels? Die denken, nou, dan, dan bied ik het maar aan voor 30% eraf. Ja, als je, als je echt in een uh, penibele situatie komt waarbij je je rekening niet meer kunt betalen... dan is dat een optie om, uh, om geld te genereren en liquiditeit te maken. Maar ja, voor de rest van de collega's in de straat of in de stad... is, het, uh, is de onrust uh, dan meteen ook daar begonnen. En um, ja, zijn de andere collega's eigenlijk genoodzaakt om ook mee te gaan doen... omdat anders de consument de deur voorbij uh, loopt. Mm -hmm. Nou, nou, verscheen van ABN Ambre vandaag een rapport over de modebranche. De, de winkels zijn bezig met, zoals het heet, een race to the bottom. Steeds maar eerder, steeds maar meer korting geven. Is niet meer vol te houden. Nou, u, u onderschrijft dat uh, volledig met uw actie natuurlijk. U wil eigenlijk één punt waarop tijdverkoop gaat beginnen, één datum. Ja, nou, het is niet zozeer dat ik dat wil. Het is um, eigenlijk een initiatief wat voortgekomen is uit uh, um, ja vragen uit de markt. Um, onze klanten, de winkelier waar wij aan leveren, um, hebben al een tijd lang aangegeven dat er iets aan moet gebeuren, um, maar uiteindelijk gebeurt er niks. En ja, um, ik heb dan de stoute schoenen aangetrokken om uh, het initiatief. Uh, voor te stellen. En de twee data is ook in overeenstemming met die winkeliers... Uh, gekomen op 15 juni, dat de startdatum zou moeten zijn... voor de zomeruitverkoop oh. en 15 december voor de winteruitverkoop. En voor die tijd uh, mag de winkel uh, niets uh, wegleggen met kaartjes van min 30 procent? Nou ja, um, um, ze mogen alles. Het is een vrije markteconomie, maar het advies uh, vanuit de leverancier en eigenlijk vanuit de collega-winkeliers is... voor de voorstanders dan, is om eerder niet in de uitverkoop te gaan... om de consument duidelijkheid te geven, maar ook de winkelier de kans te geven... om zijn kosten te betalen en te blijven bestaan. Dit is een afspraak die alle winkeliers met elkaar zouden moeten hebben? Ja, nou ja, in ieder geval de MKB'er, de zelfstandige ondernemer... die met elkaar kan afspreken, laten wij nou collectief... Lokaal start het misschien, maar laten wij dan met elkaar afspreken om dit te doen. Om elkaar overeind te houden. Het gaat misschien wel uh, uh, op de manier van de 21ste eeuw via Facebook en Twitter en allerlei sociale media. Maar het probleem speelt natuurlijk al veel langer. Laten we eens gaan luisteren naar een stukje uit het NOS-journaal in 1988. Tot 1984 hielden winkeliers een seizoensopruiming in de zomer en een balansopruiming in de winter. Maar sinds de uitverkoopwet vier jaar geleden werd opgeruimd, zijn er het hele jaar door uitverkoop. De concurrentie neemt toe. De winstmarges voor de winkeliers dalen en de klant ziet door de bomen het bos niet meer. Het is denk ik een misverstand om te zeggen dat de klant altijd koopjes wil, dat willen ze niet. Ze willen een rustig beleid, weten waar ze aan toe zijn. Ja, dat dachten we toen nog allemaal. En Nederland had dus tot 1984 de uitverkoopwet. Maak even een uitstapje naar België, correspondent Joris van Poppel. Joris. Uh, die uitverkoop in België is nog steeds wettelijk geregeld, hè? Ja, zeker. Er zijn twee periodes om te solderen, zoals dat hier heet. In de soldenperiode, werkwoord hebben ze er meteen bij bedacht. Dat is in de maand januari en de maand juli. Dat zijn de maanden dat winkeliers hier mogen adverteren. Met cijfers op de ruiten, min 10, min 20, min 30 procent. De rest van het jaar mag dat wel behalve in de sperperiodes, zoals dat hier geregeld. Dus voor die kortingsmaanden, voordat de solden echt beginnen, is er een sperperiode van een maand. En daarin ja, mogen er geen cijfers... Op de op de ruiten. Uh, en is er dus geen korting officieel. Officieel niet, maar nou, er zijn ook wel andere manieren natuurlijk. Dat is, het is wel België, uh, Fluisterzolder heb je hier bijvoorbeeld. Ook oh, ja. een fenomeen echt. Dat is dus die officiële datum, die nu in Nederland winkel is ook, ook graag willen hebben. Die heb je hier, maar de weken daarvoor ja, kun je de winkels al wel ingaan. En nou ja, iedere winkel heeft zijn eigen manieren. Het, het mag niet. Officieel worden aangekondigd dat, dat er korting is, maar bijvoorbeeld, nou ja, eh, gewoon even vragen aan de kassa of je korting kunt krijgen, eh, speciale klantenkaarten heb je, je hebt eh, nou ja, een soort van onder de, onder de toonbank verkopen van, van kleding, allerlei manieren. En ja, dat heet hier fluisterzolder, waardoor je toch korting kunt krijgen. Mensen staan er ook op dat ze die, dat die, dat ze die fluisterkorting krijgen, eh, terwijl het eigenlijk nog niet mag. Ja, maar dus nu zien we in de Belgische winkelstraten geen aanbiedingen opgeplakt. Nee, het is hier, ik woon hier vlak om de hoek is een grote winkelstraat. En uh, daar uh, lijkt het alsof er geen uitverkoop is. Uh, daar, uh, gewoon de normale winkels, de etalages. Uh, zonder uh, de, de cijfers met de korting erop. Maar als je naar binnen gaat, ik ben vanmiddag nog even gaan kijken, dan krijg je dus wel een korting als je daar om vraagt. Maar willen die winkeliers niet af van die, van die, van die strenge uitverkoopwet? Na nou, de grote ketens wel. Heel graag zelfs. Sterker nog, ze zijn al heel vaak naar, het, naar verschillende rechtbanken gestapt hier. Een paar maanden geleden heeft het Europees Hof van Justitie nog uh, uitspraak gedaan. En die heeft, dat Hof heeft gezegd dat de, de Belgische zolderwetgeving niet in overeenstemming is... met Europese regels, regelsrichtlijn tegen oneerlijke handelspraktijken. Dus die zolderwet die hier, die zo streng is die staat heel erg onder druk van de Europese Unie... van andere, andere rechtens, om, rechters, omdat die, die grote ketens zeggen... Ja, dit, dit, dit kan niet, Wij willen zelf onze prijzen kunnen bepalen. Hm. En het zijn vooral de kleinere winkeliers... die heel erg vasthouden aan die, uh, aan die spechperiodes ja. en aan die zolderperiodes. Mevrouw van Eert, wat u wil, dat mag helemaal niet van Europa? Nee, dat hebben we al alweer gehoord. Um, maar het gaat erom dat wij um, ja, een initiatief... Um, naar buiten hebben gebracht om die winkelier te helpen. Als er andere mogelijkheden zijn om die winkelier en die MKB... op dit moment overeind te houden, dan uh, houd ik me aanbevolen voor tips... om ze verder te helpen. Um, wij denken wel dat, um, dat met elkaar uh, iets, uh, iets kunt bereiken. Um, ja, en dat we niet iets uh, verkeerd doen. Maar goed, uh, daar kan anders over worden beslist. Ja, maar er zal toch altijd wel een winkelier zijn... die uh, eerder zal beginnen dan de rest? Ja, zeker. Dat zal altijd zo, altijd zo zijn. Zeker ook als het niet wettelijk is geregeld. Dan kun je die personen ook niet op straffen. Maar ja, goed, straffen werkt sowieso niet, denken wij. Um, maar als de hele straat of de, of de, de stad zeg maar, voorstander is. Um, want je ziet nu hoeveel volgers we hebben op Facebook op deze actie. Hoeveel mensen ervoor zijn. Um, en je valt buiten de toon. Ja, nou goed, dan word je aangesproken door je collega's. Maar ja, goed, dan ben je degene die, die dan erbuiten valt. Ja. Dan heb je ook nog het internet altijd, hè, waar het het hele jaar door uitverkoop is, waar je uit alle landen maar alles naar je toe kan halen. Ja, nou wij werken met een aantal uh, hele betrouwbare. Um online winkels. En we hebben ook heel duidelijk afspraken mee gemaakt voordat wij de merken lever, leverden. Um, dit en dit zijn de data's waar, waarvoor je niet um, je spullen kunt afprijzen. Hetzelfde geldt voor prijzen. Het is heel belangrijk dat de adviesprijs daarin wordt gevolgd. Ja. En het contact met die klant is ook goed genoeg om dat, um, ja, dat met elkaar af te spreken. En dat wordt ook gewoon gevolgd. Tenminste okay. aan de... Aan de Mensen wie wil, aan wie wij leveren, ja. ja. Er moet nog heel wat geregeld worden, in ieder geval. Jonny van Eert, veel succes, Joost van Poppel. Dank je wel. Dank wel. Dit was het met het Oog op Morgen. zometeen in Casa Luna Helco Span met Chris Janssen... hoogleraar contractrechten aan de VU over het Vira-debakel. En morgen zit hier in het Oog op Morgen Chris Keijnen. Goeienacht. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen.